4 uur. Dit is Radio 1, het Tessel blok Waarom gaat het in Nederland toch altijd mis met kroongetuigen? En Henk Hofland over de zaterdag overleden oud-hoofdredacteur van NRC en columnist Jérôme Heldering. Dat straks in Villa VPRO. Eerst het NOS-journaal met Jan van de Putten koningin Beatrix is een uur geleden aangekomen bij het paleis op de Dam. Ze werd toegejuicht door mensen die zich op de Dam hadden verzameld. Na haar bezoek aan het paleis gaat de koningin naar het Rijksmuseum. Daar geeft ze vanavond een afscheidsdiner voor de buitenlandse gasten... die morgen bij de inhuldiging zijn. Prins Willem-Alexander en zijn gezin kwamen rond het middaguur aan... bij de Nieuwe Kerk voor de generale repetitie van die inhuldiging. Ook het muzikale deel werd geoefend, maar dat ging nog niet helemaal naar wens. Dat zei Annemarie Goedvolk, die de muzikale leiding heeft bij de EO op Radio 1. Ja, we zijn best nog wel wat dingetjes tegengekomen met elkaar. Maar nogmaals, daarvoor zijn we hier ook vandaag. Zodat iedereen zich morgen helemaal uh, zeker voelt. Vanavond om twee voor half negen zendt de NOS de afscheidstoespraak van koningin Beatrix uit. En die is ook te volgen via NOS.nl. De verdachte van de schietdreiging in Leiden heeft in zijn verhoor gezegd dat er geen intentie was om het dreigement uit te voeren en dat dat er ook nooit is geweest. Op basis van die verklaring en andere onderzoeksresultaten gaan politie en het openbaar ministerie ervan uit dat er geen sprake meer is van een dreiging richting Leidse scholen. De 18-jarige jongen uit Leiderdorp heeft wel bekend dat hij betrokken is geweest bij het plaatsen van het dreigbericht vanuit Costa Rica. Afgelopen zaterdag kwam hij onder begeleiding op Schiphol aan en daar is hij direct aangehouden.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 De man van een ongeneeslijk zieke vrouw in Ierland... mag haar niet helpen een eind aan haar leven te maken. Het Ierse Hoge Rechtshof heeft dat bepaald. De 59-jarige vrouw heeft multiple sclerose en wil een eind aan haar leven maken. Maar omdat ze verlamd is en alleen nog haar hoofd kan bewegen... is ze daar niet toe in staat. De vrouw spande de rechtszaak aan omdat ze wil dat haar man haar helpt... maar zonder dat hij daarvoor in de gevangenis komt. De rechter in Ierland wijst dat dus af. Haar man zei na de uitspraak dat hij haar hoe dan ook zal helpen. Topman Alfredo Sains van de Spaanse bank Santander is opgestapt. Zijn positie stond onder druk door een veroordeling. In de jaren negentig had hij als topman van de bank Banesto valse verklaringen afgelegd over klanten. Hij kreeg daarvoor in 2009 een gevangenisstraf van een half jaar. Maar de Spaanse regering verleende hem gratie, waardoor hij niet de cel in hoefde. De Spaanse centrale bank zou de komende tijd beslissen of Sains wel kan aanblijven met een veroordeling op zak. Dan op het weer. Het is 10 tot 13 graden met op veel plaatsen zon. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima iets boven nul, maar wel kans op vorst aan de grond. Morgen droog en zonnig. Het wordt 10 tot 15 graden. Woensdag 13 tot 16 graden. En de verkeersinformatie krijgt u van Jolande van der Velden. Er staan korte files. Eentje op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Maasbracht en Echt 3 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Den Haag. Voor de Koentenel 2 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle bij Deuze 3. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moorgestel 2 kilometer. Dit is radio 1. Villa VPRO.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 Maar eerst het volgende zaterdag is oud-NRC-hoofdredacteur en columnist J.L. Heldering overleden. 95 was hij. Max Pam noemde hem de oergrootvader van alle columnisten. Hij begon in 1945 als redacteur buitenland. En in 1960 schreef hij zijn eerste column in zijn rubriek Dezer Dagen. En vorig jaar april, na 52 jaar, verscheen de laatste. Mij ontbreekt alle inspiratie tot schrijven, meldde hij toen. Hij had het gevoel dat hij niets meer toe kon voegen. Henk Hofland, Nederlands journalist van de 20 twintigste eeuw... en ook al heel lang columnist bij NRC Handelsblad. Henk, hallo, hallo. hallo. Uh, Henk, um, wanneer leerde jij Jeroen Heldering kennen bij de krant? Nou, eh, bij de krant, eh, ja, toen eh, de fusie tussen NRC en Handelsblad eh, op handen was. Mm -hmm. Maar ik heb hem veel eerder in geschriften leren kennen... toen hij een column had bij het Hollandse weekblad, een weekblad dat werd uitgegeven door KL Pol. Ah. En daar schreef hij. Dat is het eerste stukje dat ik van hem gelezen heb. Dat heeft hij geschreven onder de naam K Renkracht. Oh. Een, een, een mooi pseudoniem. Prachtig pseudoniem. Maar waar ging, was dat ook al helemaal een, een, een, een column over de internationale politieke verhoudingen? Dat ga ik je nu verklappen. Graag. Um, dat ging over de politiek van Jozef Luns ten aanzien van de Nieuw-Guinea-kwestie. Ah. En Heldering, dus Rengracht, heeft Luns tot op het bot gevuld. Oh ja? God, wat deed mij dat een plezier. <laughs> werkelijk een, een schitterende kolom. En toen dacht ik, ja, dat is toch... Uh, dat zou eigenlijk in de kant moeten staan. Maar, Henk, maar Ja. ja. Het, was, uh, het was bekend van hem, of althans het wordt over hem gezegd... dat hij altijd enorme scherpe analyses gaf, maar heel afstandelijk... en eigenlijk nooit een mening verkondigde. Niet heel duidelijk liet weten waar hij stond. Dat deed hij dus wat Lunch betreft toen wel. Nou, ja, kijk, dat, dat, dat, dat was voor mensen die niet uh, tot het fanatisme van uh, Luns uh, bekeerd waren... ...was het evident dat dat een ontzaglijke mislukking zou worden. Ja. En uh, Heldering, die in zeer scherpe analytische geest had, ...die was dat duidelijk. En, die heeft dat, en hij schreef heel goed, mooi, helder Nederlands. Ja. En uh, dat heeft hij keurig opgeschreven. En daarna heeft hij nog een paar columns onder uh, uh, de naam Rennergracht geschreven... En toen is hij uh, begonnen met deze vragen. Ja, en dat heeft hij tot uh, wonderbaarlijk genoeg, tot vorig, jaar, eind, uh, ja, tot vorig jaar, meen ik, volgehouden. Ja. Er is wel, hij schreef heel veel, net als jij trouwens, over internationale politiek. Nou is dat ook niet zo gek als je kijkt naar de omvang van ons landje en de rest van de wereld. Um, hij, hij wordt beschouwd als, als een conservatief denker. Dat zou uit zijn columns ook spreken. Vind jij dat ook? Ja. Kijk, uh, hij heeft een uh, uh, boek met verzamelde columns uh, doen verschijnen. Dat heet gelijk hebben en gelijk krijgen. En dat is de Nederlandse politiek niet altijd duidelijk. Dat er een enorm verschil is tussen het hebben en het krijgen. Ja. En dat is een van de uh, grondbeginselen van uh, Helderings Oevere. Dat, uh, uh, ja, om politiek uh, te voeren moet je subtiliteiten hebben moet je bondgenootschappen creëren moet je af en toe water in de wijn doen en als je het wil krijgen nou ja, dan maak je een film Fitna bijvoorbeeld <lacht> eh, dan heb je opeens gelijk niet dat je dan alle moslims het land uit hebt, maar uh, gelijk heb je wel. Ja, en het, het wapen van uh, Heldering, van Jeroen Heldering, was niet uh, een, een film maken en, en, en zo woede uiten. Maar dat was, begrepen we ook, tot op het allerlaatste een ouderwetse tikmachine, een ouderwetse schrijfmachine. Ja. Waar je zo op moet rammen. Ja, tot mijn grote plezier heeft hij altijd, ik niet, maar ik heb hem verlaten voor een laptop, maar... Hij is altijd op de tikmachine blijven schrijven. Ja. Kon jij het uh, goed met hem vinden? Was het een toen uh, een toegankelijke man? Uh, hij was een, uh, in de omgangsvormen was hij een koele, afstandelijke man. En ik kon het wel goed met hem vinden. Maar bevriend zijn we nooit geworden. Nee. Dat lag in ons beide natuur niet. Uh, jij uh, hebt hem natuurlijk meegemaakt bij de krant. Ken jij ook dat verhaal van dat luikje dat hij zou hebben laten aanleggen tussen zijn kamer als hoofdredacteur en de rest van de redactie? Zo'n soort Chinees doorgeefluikje? Een kroket. <laughs> ja, dat, uh, yeah, dat uh, de uh, uh, correspondent uh, in Bonn, uh, Lai, lu lu geloof ik. Die uh, kwam op de Witte de Witschaat uh, in, waar toen de redactie van de NRC was, in Rotterdam En uh, die uh, zei, wat is dat voor een luidje? En dat een, uh, een opheldering heldering laat maken, omdat uh, hij wilde alle proeven van de krant lezen van tevoren. Ja. En uit zorgvuldigheid ook, wat ook kenschetsend is uh, voor zijn uh, de, uh, opvattingen. En uh, luid, ik zei, ja, daar ja, zit Heldering achter. <laughs> en uh, toen liet hij het lijktje open en zei, één <laughs> Ja. En de reactie van Heldering? Weten wij niet. Uh, nee. Ja, God, uh, Heldering was uh, niet kwetsbaar. Nee. Nee, Hij had een, een ingebouwde ironie en uh, wist wel allerlei dingen te waar Goed. Henk Hofland, heel hartelijk bedankt. Nou. Bij het overlijden van Jérôme Heldering afgelopen zaterdag, columnist en oud hoofdredacteur van NRC. 95 is hij geworden. Dankjewel, Henk. Schuld en boete met vandaag. Nanneke Kwik, zij is senator voor de SP en oud kinderrechter. Hartelijk welkom. Marjan Husken, justitieverslaggever en schrijfster, ook welkom. En Marnix van der Werf, strafrechtadvocaat. Laten we. Gaan naar een interview met Frits Lauwaars, oud rechtbankvoorzitter, stond vanochtend in de Volkskrant. Hij heeft al eerder interviews gegeven in Parole, ook in andere kranten. Ook vandaag weer een paar opvallende opmerkingen. Hij zegt bijvoorbeeld uh, dat hij vindt dat verdachten altijd bij de uitspraak in hun zaak aanwezig moeten zijn. Hij pleit eigenlijk voor een verplichtstelling daartoe. Maar niks, wat vind jij daarvan? Ja, wat moet je daarvan vinden? Ik heb geen idee, daarom vraag ik het jou. Het strafrecht is een redelijk objectief uh, strafsysteem... waar niet in inbegrepen is dat je op de dag van de uitspraak... nog een wijzend vingertje nakrijgt. Dus ik denk dat dat niet helemaal in het systeem past. Mm. In de praktijk lijkt het me ook heel lastig. Want? Rechters zijn ontzettend blij dat, uh, dat verdachten niet komen. Het scheelt een hele hoop tijd. Ik denk dat in, in uh, de zwaardere strafzaken... nou, negen van de tien verdachten zeker niet komt... En daar worden ook de zittingen op ingepland. Als je dat anders doet, dan ben je een hele middag kwijt met uitspraken voorlezen. En dan kunnen die rechters weer geen zaken doen. moeten ze weer een pamflet schrijven. Mm -hmm. Dus praktisch gezien lijkt het me ook niet echt handig. Maar Jan, waarom zou hij het bepleiten? Wat wil hij ermee bereiken eigenlijk? Ik denk dat het meer is dat mensen maar eens moeten aanhoren... wat hen te wachten staat. Dat men echt het tot zich zou moeten nemen. Aan de andere kant, wat je ook ziet, is dat sommige mensen... na de uitspraak meteen in hechtenis worden genomen... En ja, dat is nogal... Uh, heftig. Heftig, ja, als je dat ziet als dat gebeurt. Mm. En zeker zitten er ook vaak familieleden dan bij een uitspraak. Het heeft een extra strafeffect. Ja. En dan zit je weer bij het huidige minister en staatssecretaris... die gewoon echt als hardliners uh, te boek willen staan. Mm -hmm. Want is dit, Quick? Uh, Kwik, is dit, dit is toch nog geen wetsvoorstel? Dit is een idee? Nee hoor, nee. Of, uh, nee? is dus zomaar een idee van en, hem, denk ik. En wat ik. vind je van het idee van hem? Eerlijk gezegd had ik daar nog nooit over nagedacht, behalve mm. vanmorgen. Maar ik, ik zie het nut er niet van in. Ik denk dat, dat, dat hij wil bereiken inderdaad dat het meer impact heeft... en dat ze zich dan een beetje schamen of zo. Maar nou, dat, dat, is het, dat moet je als rechter niet willen, denk ik. Mm. Um, hij zegt ook, Frits Lauwaers, dat hij vindt... en daar is hij niet de enige in, Er is natuurlijk al heel vaak gezegd... dat het huidige duo op veiligheid en justitie... de heren opstelten en teven veel te veel... reageren op de onderbuik van de samenleving. Maar niet alleen in, in woord, maar ook in daad met wetgeving. Dat er heel snel allerlei, vindt hij, he, Maar wetten waar je je wenkbrauw bij op kan halen worden ingediend. Nanneke, jij bent senator. Die wetten komen bij jullie in de Eerste Kamer terecht... om bekeken te worden op haalbaarheid en juistheid. Wat ligt er aan te komen aan onderbuikwetgeving? Om het maar even onparlementair zo te noemen. Nou, we hebben al wat gehad, maar er komt nog wel wat. Dingen waarvan ik denk, dat heeft geen enkele zin. Het is symboolwetgeving. Je krijgt uitbreiding van de foyerbevoegdheid, krijgen we. Wat wil dat zeggen, de ja, de, de, dat er uh, bijvoorbeeld mondelingenbevel kan worden gegeven. Dus je hoeft niet te wachten op het schriftelijk bevel. De hulpofficier kan het doen. Uh, de burgemeester kan met, uh, een gebied aanwijzen... waar meteen preventief kan worden gefouilleerd. Dus zonder dat er een verdenking is tegen bepaalde mensen. Mm -hmm. um, en dat bestond al enigszins... En, en daar, er zijn mensen die daar al twijfels over hadden... van fouilleren terwijl er geen verdenking is. Maar goed, uh, met, met alle terroristische aanslagen... kan je daar nog wat bij voorstellen. Maar dit wordt nu weer uitgebreid. Het wordt weer makkelijker gemaakt. En, en uh, ja, tegelijkertijd denk ik... Ze hebben de mankracht helemaal niet om, om dat weer uit te voeren. Dat is dan ook de taak van de Eerste Kamer. Dat je denkt, je kan er allerlei wetten maken. Maar je moet ook kijken. Maar wat denk je dat er met deze wet gebeurt? Dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Het is duidelijk waar jij oh, staat. Die gaat het halen? Die gaat het halen. Ik denk het wel, ja. Maar ja. niks? Het is een, een, een ja, als de wet de in een rijtje. Dat zegt. Ja. Ja. zal dat wel zo zijn. Ja. Ja. Nou, het is wel ja. schrikken, want een BOA is natuurlijk wel heel iets anders dan een uh, opgeleide agent. Ja, wacht, ik haal twee dingen door elkaar hoor. <laughs> Sorry. Ja. Die, die, die BOA's, of ik weet niet of ik ze door elkaar haalde, maar dat is een andere uitbreiding. Ja. Dat, dat is een is buitengewone die... ops, Een buitengewone BOA, anders denken ja. mensen of aan morgen met die prachtige sjaals, alle voorstellen ja. die daar rond lopen, of aan enge slangen. Maar het gaat om buitengewone ops. Ja, dus dus geen e politieagenten? E nee. Nee. nee, het zijn geen politieagenten. Ze zijn lager opgeleid en dus goedkoper. En dat zal de clue zijn. Aan de ene kant heb je dus die uitbreiding van die foyerbevoegdheden. Aan de andere kant krijg je dat die boa's, meer, uh, die lager opgeleide mensen... meer uh, bevoegdheden krijgen, die kunnen... En het gaat dan over het opsporen van drugsdelicten en wapen, uh, wapencriminaliteit. Die kunnen boeken gaan inzien van, bij mensen van wie ze denken... dat, dat die gelden hebben gekregen uit uh, drugscriminaliteit. Uh, en dan kunnen ze dat gaan volgen. Ik ik maak me daar grote zorgen over. Het is in de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen. Dus het zal het bij ons ook wel weer halen. Maar Jan, dat, want dat was het. Daar maak jij je dus ook zorgen over. Dat mensen die eigenlijk niet de opleiding daartoe hebben... Nee. En, en, geen de, politiemensen zijn. Het zijn in wezen geen politiemensen. En ze zijn ook niet bewapend als een politie... Uh, Mensen, ik vraag me af of ze voldoende psychologisch inzicht, overwicht hebben. En deze mensen geven je veel meer taken dan waar ze ooit voor bedoeld waren. Ze waren bedoeld om te controleren of er parkeervergunningen waren. Ja. En of de fietsen wel op stot stonden. En dat is toch iets anders dan mensen fouilleren en waarschijnlijk nog verder gaan de taken. Ja, het gaat nog verder, want er is al een, een proefproject in twee steden, geloof ik, waar ze ook... Mensen die van diefstal worden verwacht in, in, worden verdacht in supermarkten mogen arresteren. Mm -hmm. En dat maar gaat, alix, het voorzie, gaat maar door. zie jij niet dat daar ontzettend veel problemen in de praktijk ontzettend veel problemen van zullen komen? Ja, dat dat kan niet van anders. Komen, ja. het, is, het is een beetje het principe van de glijdende schaal. Als je iets toestaat tot aan een bepaalde grens, dan uh, bij de volgende ronde wordt het weer iets opgeschoven. Mm -hmm. En zo zie je dat deze mensen, die uh, er zijn, natuurlijk heel veel verschillende soorten boa's. Dat, uh, maar het gaat dan met nu met name om de, de veiligheidsmensen... De, het straattoezicht, de parkeerwachters... Dat die, uh, ja, dat die eigenlijk dingen moeten gaan doen die ze niet kunnen. En dat leidt onherroepelijk tot problemen. Ja. Nog eventjes een puntje uit uh, het interview met rechter Lauwers. Hij heeft die, uh, enorme liquidatie, het enorme liquidatieproces gedaan. Daar hebben we het hier vaak over gehad, het passageproces. Jij was daarbij betrokken, Marnix. Ja. Uh, cliënten van jou, althans, waren daarbij betrokken. Uh, en hij zegt in dit interview, ook al in eerdere, laat hij zich uit over de kroongetuigen. Dat dat altijd natuurlijk in Nederland een probleem is. Dat hij er wel hartstikke voor is dat ermee gewerkt wordt. Maar, zegt hij, ik heb wel de oplossing. Het wordt namelijk gewoon niet zo... Uh, uh, het gaat er niet om dat er een crimineel is die liegt. Uh, het gaat erom dat het altijd misloopt, de afspraken met het OM. Dus eigenlijk, zegt hij, zou je het zo moeten doen... dat je uh, alle afspraken die je maakt met deze uh, criminele... Uh, Koongetuigen. Dat je die laat toetsen door een onafhankelijke commissie, waarin dan ook rechters zitten. En dan gaat het allemaal wel goed komen. Dat is een beetje wat hij meldt. Je, maar ik kijk me aan of hij. Of hij, of hij ja, ja, ja, wat, ja, wat ja. zal ik zeggen, waterziek. Om een paar nou, netjes het, te het, houden. Maar het, dat het, is een beetje wat hij meldt. Hè? De hele serie interviews uh, die uh, meneer Lauwers heeft gegeven, is mij een beetje tegengevallen. Want hij heeft zich in, uh, in de strafzaak. Uh, ja, altijd objectief opgesteld en, uh, en, en iedereen het woord gegeven... de voor's en tegens van de kroongetuigen afgewogen. Daar bleek in het vonnis al niet zo heel veel meer van over. En nu blijkt dat hij gewoon van meet af aan een groot voorstander is geweest van, uh, van kroongetuigen. Daar schrik je van. Als iemand die nu, hij is net met pensioen... heeft net die enorme grote jaren durende zaak afgesloten... En nu ja. lees jij wat hij al die nou, tijd al de, vond. De, de, in re retrospectief zie je nu ook wel... Uh, uh, waar een aantal van zijn afwegingen op gebaseerd is geweest. Het, ik, ik zal het heel kort uitleggen. Er zijn twee soorten overeenkomsten. De kroongetuigenovereenkomst, daar mag het OM de kroongetuigen niet meer bieden... dan 50% korting op de strafeis. En het beschermingstraject waarin de kroongetuigen beschermd worden. En daar worden de afspraken gemaakt. En daar gaat het vaak voor? Daar, daar krijg je geld, daar krijg je een nieuwe woning, een nieuwe toekomst. Uh, je familie wordt ondergebracht. Dat is ook waar de kroongetuige in geïnteresseerd is. Die 50% strafkorting interesseert hem niet zoveel. Dat heeft deze kroongetuigen ook herhaaldelijk verklaard. Hij is geïnteresseerd in zijn toekomst. In de rest van zijn leven. En van dat stuk, daarvan zegt Lauwaars, van ja, dat wil ik niet weten. Want um, dat is in strijd met de veiligheid van de Krooggetagen. Daar wil ik niks van weten. En terwijl wij altijd hebben gezegd, daar moet je kijken. Want dat is zijn beloning. En aan de hand van die beloning kun je dus ook een oordeel over de betrouwbaarheid van zijn verklaringen geven. Niet aan de hand van die 50% strafkorting is. Toen hebben zij, toen heeft die rechtbank als een soort. Een soort goedmakertje in het vonnis gezegd... nou, misschien moet dat beschermingsprogramma, daar moeten wij niks van weten... maar misschien moet er wel een andere rechter zijn die daarnaar kijkt. En dat is een voorstel wat je in de literatuur ook wel, wel vaker ziet terugkomen. En dat is... Op zich geen slecht voorstel, maar in de praktijk werkt dat niet zo goed. Omdat juist die, dat onafhankelijk college dat daarnaar kijkt... niet bij de zaak betrokken is. Dus die kunnen niet goed inschatten wat daar gebeurt. En bovendien evolueren die beschermingsafspraken Maar dan zit je dus in, een, in een onmogelijke situatie eigenlijk. Nee, want onafhankelijk wat, ja. kan niet, want die weet eigenlijk niet waar ze naar moeten kijken. En betrokken kan niet, want... Uh, uh, nou, ik denk dat het heel eenvoudig is. Je kunt uh, als, als rechter die de zaak doet kun je ook voor, van een heel groot deel van die beschermingsafspraken kennis nemen. Uh, zonder dat de veiligheid van de kroongetuigen in gevaar komt. En je maar... hoeft natuurlijk niet te vertellen waar hij gaat wonen... en hoe dat precies mm -hmm. geregeld is. Maar je kunt wel vertellen of hij geld krijgt, of dat veel weinig is... Uh, of er andere dingen voor de toekomst zijn geregeld... zonder die veiligheid in gevaar te brengen. Marjan, en dat, dat moet wel gebeuren. Heeft het jou verbaasd, die uitspraken die uh, Lauwers deed... Uh, zo kort nadat hij met pensioen is en, en koud... die dat hele proces had afgesloten? Zeker met name over die kroongetuigen. Ik, ik vrees het niet, want het kroongetuige wordt neergezet als het ultieme middel. Maar ja, als ik naar het proces heb gekeken, denk ik het is ook het ultieme kwaad. Ik heb nog nooit een proces gezien waar een getuige de rechters zo in de tang nemen. Hoe er geschanteerd wordt, met name door het tweede gedeelte... waar. Uh, Marnix van der Werf het over heeft... Uh, het gedeelte van het beschermingsprogramma. Daar mag niks over gezegd worden. Maar ondertussen onderhandelt zo'n kroongetuige... in de rechtszaak over dat deel. Ja. Uh, dus het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En wat je dus nu weer ziet, is dat de ene rechter zegt... nee, je moet het scheiden. En je merkt gewoon dat het niet te scheiden is... Ook, uh, er wordt ook gezegd, er zijn twee OM's. Eén OM gaat over de bescherming, de andere OM gaat alleen over de zaak. Nou, alleen maar kijkend naar een huidige rechtszaak zeg ik van, dat klopt niet. Want er worden afspraken wel degelijk aan elkaar doorgegeven. En het wordt wel degelijk met elkaar ver, uh, verweven. Mm -hmm. maar, maar je, zult, ik... je zult in de komende jaren zien dat die kroongetuigenregeling die 50% afspraak, steeds minder gebruikt gaat worden. En de officieel wordt er gedaan alsof het meer wordt, maar dat zal minder worden. Omdat het veel gemakkelijker is om beschermingsafspraken te maken. Daar heeft niemand wat mee te maken, kan niemand controleren, mag niemand bij, ben je snel klaar mee. Dat, dat zal een grotere vlucht gaan nemen, dat zie je nu al. Is die uh, uh, mogelijkheid, dan kweek. Uh, heeft de politiek zich uitgesproken over een, een, een ruimere... Uh, uh, gebruik van het, uh, van het, van het uh, instrument kroongetuigen? Niet dat ik weet. Ik lees niet alles wat ze in de Tweede Kamer doen. In de Eerste Kamer in elk geval niet. Nee, nee. nee ik... ik... Ik, nee, maar er is iets anders in de maak. En het andere wat in de maak is, is dat uh, de Tweede Kamer er weer voor is... om uh, een criminele infiltrant in te schakelen. En dat is eigenlijk net zoiets als een kroongetuige. Dat is gewoon een crimineel die infiltreert. En officieel mag, zal hij geen strafbare handelingen mogen plegen. Maar als hij vertrouwen wil wekken bij zijn mede zal hij wel mee moeten doen. Dit is uh, na de IRT-affaire voor het eerst dat dit politiek weer bespreekbaar bleek en blijkbaar ook politiek meteen haalbaar blijkt. Ja. Nou, nou, nou, zo <laughs> is het ja, toch niet hoor? Nee. Nee, nee. Gelukkig de is er nog een Eerste Kamer, mag maar er is ook nog geen wetsvoorstel. Maar... Dus, dus nee. ik weet niet of dat. Uh, nee, nou, maar het is wel. Het is wel van, sinds van TRA wordt er al aan dat verbod geknabbeld uh, om, om burgerinfiltranten in te zetten. Uh, maar nu is het voor het eerst dat dat ook serieus uh, doorgezet lijkt te worden. Ja. Ik wilde nog even naar iets anders. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft gezegd... dat vingerafdrukken en DNA-materiaal niet bewaard mogen worden in databanken... als de eigenaar daarvan, degene die die vingerafdrukken gegeven heeft... vrijgesproken is van een misdrijf of van rechtsvervolging is ontslagen. Dat lijkt een enorme belangrijke uitspraak... als we kijken naar iets waar we het hier ook al eerder over hebben gehad... Die nieuwe wet die is aangenomen op herziening ten nadelen. Dat is een wet waardoor het ineens mogelijk is... om voor, opnieuw voor eenzelfde misdrijf vervolgd te worden... nadat je bent vrijgesproken. Die wet is aangenomen in de Eerste Kamer, overigens tot verbazing te delen. Eén stemmeerderheid, helaas. Ja, ja. Ja. Maar nu dit, als er nu het Europees Hof voor Rechten van de Mens zegt... je mag dat bewijsmateriaal niet bewaren als iemand eenmaal is vrijgesproken. Is dat niet een streep door de rekening? Zo, zo simpel is het niet. Het, het, het Europese Hof had al eerder een soortgelijke uitspraak gedaan. Hij gaat nu nog weer iets verder. Volgens mij zegt het Europese Hof... het is niet per definitie verboden... maar het moet proportioneel zijn, dan moet het per geval worden afgewogen. Het kan nooit automatisch zijn van je bent vrijgesproken... en als je dat en dat gedaan hebt, gaat het automatisch. Nee, per geval moet het worden bekeken. Het is nu eh, nog meer genuanceerd dan het al was. Maar ik, ik had ook zonder deze uitspraak al de vaste overtuiging... dat dit het niet gaat halen bij het Europese Hof. Dus wat dat betreft ben ik blij met deze uitspraak... en hoop ik dat het Europese Hof nog iets verder gaat. Maar ik ligt het inderdaad zo genuanceerd. Hele heleboel mensen zeiden al, en ja. ah, nou al die hele weg met uh, herziening ten nadelen kan de prullenbak in, maar dat is dus helemaal niet het geval. Nee, dat is een erg uh, uh, snelle conclusie. De, de uitspraken van het Europese Hof zijn altijd op de zaak zelf toegesneden. En geen algemene regelingen, want als dat wel zo is, dan staat het erin. In dit geval ging het om iemand die een paar boeken had gestolen in Frankrijk. En de Franse regeling bepaalde dat zijn DNA, of zijn vingerafdrukken in dit geval, voor 25 jaar bewaard zouden blijven. En hij was vrijgesproken. Um, dan zegt het Europese Hof, ja, die 25 jaar komt per definitie neer op oneindig. En dat is veel te lang. Bovendien maakt de regeling geen onderscheid tussen lichte en zware zaken. Het stelen van een paar boeken is geen zware zaak. En uh, iemand die is vrijgesproken, die kan hierdoor worden gestigmatiseerd. Dat zijn de drie dingen die ze eigenlijk zeggen. Dus dat mag niet. En dan zou ik, als ik de staatssecretaris was of de minister, zou ik zeggen, nou, wat proberen wij dan? Dan proberen we een regeling te maken waarin uh, bijvoorbeeld je DNA voor 10 jaar bewaard wordt. In plaats van 25. Mm -hmm. En dat we alleen maar dat mogen vergelijken met uh, gevonden sporen. als je wordt verdacht van bijvoorbeeld een levensdelict. Dat is wel een zwaar delict. Ja. Ook al ben je vrijgesproken. Nou, eens kijken of dat het wel haalt in Europa. Dat soort dingen kun je altijd proberen. Dus het gaat echt per geval. En ja, ik denk, ik, ik denk dat mevrouw Kwik gelijk heeft. Uh, dat Europa geen genoegen neemt met de huidige regeling. Maar als je die zou nuanceren, kun je het weer heel lang rekken. Ja, ja dan moet je ook, denk ik, het aantal delicten beperken tot moord en doodslag, zeg maar. Want dat was het. Ja. De aanvankelijke opzet, maar in de Tweede Kamer en, en, en het kabinet zijn heel enthousiast aan het uitbreiden geweest. Zodat nu ieder misdrijf dat de dood ten gevolge heeft eronder valt. Maar dat kan ook als, als die dood is opgetreden ten gevolge van een hartstilstand van iemand die al heel lang een zwak hart nee, je had. Je hebt het nu weer over die wetherziening ten ja, nadelen. Dus hè, dat, dat het niet zich beperkt heel uitgesproken nee, tot precies, zware misdrijven. Die, ja, het aantal uh, misdrijven is heel erg uitgebreid. En dat is ook al een reden voor het Europese Hof, denk ik, om te zeggen... nou, nou, nou, in al deze gevallen, uh, dat, dat gaat ver. Die wet uh, herziening ten nadele, Marjan. dat is toch nog, toch nog eventjes op terugkomen, omdat het veel mensen verbaasd heeft dat die er doorgekomen is. En dat tast heel erg gewoon een van de allereerste rechtsbeginselen van onze rechtsstaat aan. Namelijk dat je inderdaad niet twee keer voor eenzelfde misdrijf gestraft kan worden, vervolgd kan worden. Ja, dat, dat is zo. Je moet geen kwaad met kwaad vergelden. Maar aan de andere kant... Uh, er zijn slachtoffers. Ja. En ja, op dit moment is de klok aan het doorslaan... Uh, in de richting van de slachtoffers. Men vindt dat een slachtoffer genoegdoening moet kunnen krijgen. Ook al duurt dat heel lang. En ook dat kan je wel invoelen dat iemand graag wil dat toch een moord wordt opgelost. Maar dan heb je het over een moord, over een levensdelict. En als de wet nu zo breed is, als ik begrijp van mevrouw Kwik... Ja, dan denk ik van, ja, ik hoop snel dat er uh, jurisprudentie komt of zo. Ik mm -hmm. weet niet precies hoe dat moet. Moet er dan eerst een rechtszaak zijn? Of Ja, ja Opstelte op, op heeft beloofd, omdat de hele Kamer eigenlijk wel bezwaar had... tegen die uitbreiding van, uh, je kan er niks aan doen dat hij toevallig doodging... Uh, heeft hij beloofd dat hij een instructie zou geven aan het Openbaar Ministerie om dat soort zaken, um, waarbij iemand dus toevallig doodgaat, om uh, um daarbij niet het DNA op te slaan? Is het dan eigenlijk niet gek, Marnix, als hij dat toch zo doet? Als je dan toch een wet aanneemt, ja. waarom neem je dat niet onmiddellijk op besopen. in een wet? Zo maak je weer zo dingen zo ontzettend ja, die, onduidelijk. Ja, het is echt ja, en, uh, Een ambtsinstructie kun je natuurlijk veel makkelijker wijzigen. He, dat, ja. is, dat is veel laagdrempeliger ja. om, om dat weer weg te halen. Ja. Maar ja, dit, dit is toch in strijd met allerlei beginselen van legaliteit, zoals we dat noemen. Maar de wet is aangenomen. Als het belangrijk is, moet het in de wet staan. Ja. Maar goed, die wet is aangenomen. Dus dat is een repasseerd ja, ja, ja, voorlopig ja, ja. althans. Nog even heel kort, uh, Marian. Uh, die enorme afpersingszaak met de twee verdachten Donald G. Harry S. Waar uh, een van hen werd bijgestaan door Bram Moskowitz dat was Harry S. meen ik. De ander ja. was al bij hem weggelopen, om hermoverende redenen. Die kennen Dezelfde er meer redenen als alle andere ja. mensen dat gedaan hebben. Wat moeten nu met die Harry S.? Bij wie is die nu terechtgekomen, weet je dat? Uh, officieel weet ik dat niet. Nee, officieel <laughs> wel, maar dat ja. <laughs> ja dat <laughs> ja. laat ik maar even weten. Ja. Maar de rechtszaak zal gewoon doorgaan. Heb jij nog contact gehad met meneer Moskowitsch toevallig? Nadat, uh, nee, nee, niet meer gesproken. Nu dus we moeten gesproken. allemaal wachten tot ergens half mei er een persconferentie komt, ja. Oké, okay, ik wil jullie hartelijk bedanken. Dan een Dank. klik. Marjan Huske en Marnix van der Werf. Dit was de Villa voor vandaag. En zometeen na het nieuws gaat Radio 1 verder. Zeker. Met het Radio 1 journaal. Lucella. Goedemiddag, Lucella wij warmen op voor die grote Radio 1 marathon ja. vanuit Amsterdam. 27 uur non-stop over de inhuldiging, Alles wat daarmee samenhangt. Vanavond om 7 uur begint dat. Straks ook al wat gasten daarover, maar we sluiten onze ogen niet... voor de nieuwe premier van Italië en het overlijden van Jeroen Heldering. Heel goed. Dit is Radio 1. Dat dus zometeen in het Radio 1-journaal. Maar eerst nu het NOS-journaal met Jan van der Putten. De jongen die vorige week een school in Leiden bedreigde... komt op voorwaarden op vrije voeten. Zo moet hij bij zijn ouders verblijven, zijn reisdocumenten inleveren... en meewerken met de reclassering en een psycholoog. De jongen zegt dat hij wel bij de bedreiging vanuit Costa Rica betrokken was... maar dat hij het nooit wilde uitvoeren. De nieuwe Italiaanse premier Letta brengt nog deze week een bezoek aan Brussel, Parijs en Berlijn. En daarmee wil hij aangeven hoe belangrijk hij vindt... dat er een Europees beleid is om de economie uit het slop te krijgen. Letta kondigde dat aan tijdens het afleggen van de regeringsverklaring in het Italiaanse parlement. Bij het Nationaal Comité Inhuldiging zijn meer dan 4000 dromen binnengekomen... voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Vrijdag stond de teller nog op 2800. Volgens de woordvoerder van het comité lijkt het erop dat er een eindspurt is begonnen. De dromen kunnen nog tot en met 3 mei worden ingestuurd. Overheidsdienst DigiD komt opnieuw met problemen. Vanwege DDoS-aanvallen is de dienst beperkt beschikbaar. Gebruikers die DigiD niet kunnen gebruiken wordt aangeraden om het later opnieuw te proberen. En vorige week was DigiD enkele dagen ook al moeilijk beschikbaar vanwege cyberaanvallen. De topman van de Spaanse bank Santander is opgestapt, Alfredo Sainz. Zijn positie stond onder druk door een veroordeling in de jaren negentig. Sainz had toen valse verklaringen afgelegd over klanten. Santander is de grootste bank in de eurozone en nam in 2007 een deel van ABN AMRO over. En in het centrum van Praag zijn bij een explosie 40 mensen gewond geraakt. Een politiewoordvoerder zegt dat het waarschijnlijk gaat om een gasexplosie. De straat waar de ontploffing was ligt vol met puin en de politie heeft mensen uit nabijgelegen gebouwen geëvacueerd. Dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. Fides bij Amsterdam, eentje op de A10-de ring west van Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Ostorp en Westport 4 kilometer. Een aanrijding op de A10-de ring zuid richting Amersfoort. Tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park 5 kilometer. Bij Amstel Business Park zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 richting Amsterdam is bij knooppunt Amstel... de verbindingsweg richting Diemen naar de A10 afgesloten. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden... al vanaf knooppunt Honendrecht via de A2 en de A9. Verkeer richting Zaandam kan vanwege de lange file op de A10-zuid... het beste omrijden via de oostkant via de Zeeburgertunnel. Wordt u ook gek van oranje? Lees dan iets behoorlijks. Meer kleuren in 360-magazine.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 Goedemiddag, het komt dichterbij en dichterbij. De applicatie en de inhuldiging. Gasten en belangstellende stromen Amsterdam binnen. René van der Linden van de Eerste Kamer was bij de generale repetitie... in de Nieuwe Kerk. Ik spreek zo met hem hoe dat ging. Dorian van Rijzelberg komt met zijn surfplank naar Amsterdam... want hij surft op het ei met de koning morgen mee. Ook hem spreek ik. En de premier van Aruba is onderweg, die hier ook voor alle feestelijkheden is. Hij vertelt wat hij de komende 24 uur zal gaat doen. Laten we eerst eens kijken hoe het in Amsterdam is op het Centraal Station. Verslaggever Mark Hamer is daar. Mark, is, is het daar al drukker dan normaal gesproken op een maandagavond? Ja, misschien wel als je een normale maandagavond, maar ik zou het vergelijken met een gezellige drukke zaterdagmiddag. Uh, waarin de mensen nu nog gewoon, gewoon gekleed zijn, alleen af en toe hier en daar wat oranje accenten bij mensen. Ik sta hier met uh, Carola Delderbos, woordvoerder van de NS. Is dat ook jullie beeld? Ja, dat is ook ons beeld. Uh, we zien wel dat de internationale treinen en de treinen vanaf Schiphol gezellig vol zitten... Maar het is eigenlijk niet noemenswaardig anders dan een andere vooravond van Koninginnendag. Dit is ook wel wat jullie verwacht hadden? Ja, dit is wat we verwacht hadden. Nou is dat ook al meestal, hè? de avond ervoor, de 29ste, zeggen wij als Amsterdammers altijd... dat is voor de Amsterdammers en de 30ste, nou ja, dat zeggen wij altijd oneerbiedig... dan komen de boeren en de buitenlui. Dat, dat is ook wel wat er normaal gesproken gebeurt. Ja, inderdaad. Voor Amsterdam is het echt een Amsterdams feestje op uh, Koninginnennacht... En is Koninginnendag natuurlijk echt een feest voor alle mensen die van buiten Amsterdam komen. Dus daar richten wij ons vooral op. Vanavond uh, gewone dienstregeling ook? Gewone dienstregeling, wel alvast het alcoholverbod. Maar dat is eigenlijk het enige wat anders is dan normaal. Vanaf 7 uur geen drank meer in de trein? Nee, en op het station. Uh, morgenochtend dan, hoogtepunt denk ik. Ja, we verwachten dat we morgenochtend eigenlijk veel eerder al reizigers naar Amsterdam krijgen. Dat heeft natuurlijk te maken met uh, ja, de applicatie en dan ook de balkonscène die om half elf gaat plaatsvinden. Daar zullen natuurlijk wel mensen graag bij willen zijn, ook al kunnen er niet heel veel mensen op de dam. Uh, dus we verwachten dat uh, de stroom naar Amsterdam toe wel wat uh, drukker zal zijn vroeger op de ochtend. Maar daarna zal het zich ook wel weer spreiden over de rest van de dag... gezien de overige evenementen die nog op het programma staan. Ja, u heeft wel drie keer in uw zin moeten zeggen, we verwachten, we verwachten. Want u weet het niet zeker allemaal. Nee, het is heel slecht te zeggen, omdat we het eigenlijk niet goed kunnen vergelijken. Het is natuurlijk een heel ander soort dag dan een normale koninginnedag. Het zijn heel veel evenementen, zelfs ook nog in de avond, die tot laat doorgaan. Dus we hebben echt ook wel andere uh, plannen moeten trekken... dan een, voor een normale koning inderdaad. Ja, en ik begreep ook, ik sprak vanmiddag met mensen van de mensen van de politie... die zeiden ook van, ja, de mensen beslissen eigenlijk pas vanavond... of ze wel of niet naar Amsterdam gaan. Ja, het is voor veel mensen ook afhankelijk van hoe druk ze denken dat het gaat worden. Nou, we denken wel dat het echt heel druk zal gaan worden. En uh, daarnaast natuurlijk hoe het weer eruit ziet, dat weten we ondertussen ook. Uh, dus dat, dat zien wij zelf ook. Uh, en wij denken dat voornamelijk dat veel mensen gedurende de dag zo'n mondjesmaat naar het station zullen komen, naar Amsterdam. En dat er toch heel veel mensen s'avonds wat later weer naar huis willen. En dan moeten we echt een beroep doen ook op het geduld van mensen. Dus maar voorlopig vanavond hier op het Centraal Station, op het plein voor het Centraal Station. Gezellig druk, nog geen mensenmassa's. Maar we houden alles in de gaten de hele avond. Mark Hamer En even verderop is uh, Jeroen de Jager. Die volgt de voorbereidingen voor het grote feest op en rond het ei. Uh, Jeroen, wat gebeurt daar op dit moment? Ja, dit is eigenlijk wel een van de mooiste plekken van Amsterdam, volgens mij. Om die koningsvaart uh, te zien, Lucella. Want uh, uh, er zijn volgens mij drie plekken aangewezen voor publiek. Ja. Daar kunnen, ik weet niet, misschien wel 80.000 mensen of zo dat er uh, kwijt kunnen. Maar hier, dit is een soort doodlopend... Een stukje recht tegenover het Centraal Station. Euh, waar die Koningsvaart misschien wel op 15 meter afstand langskomt. En u woont hier? Ja, ik woon hier al heel lang. Al sinds 1987. Met ja. heel veel plezier uiteraard. Hè? Zeg even wie u bent. M mijn naam is Pjotter Oosterbroek. En recht voor uw deur zijn hekken neergezet. Even kijken. Want, wat komt hier? Hier komt het kanon om de, dus de, de Koningsvaart, het, het, het, het jonge... Koningin en koning uh, te begroeten. Ja. En een salut. Zeggen, en mag hier grootschalig publiek naartoe? Naar dit, nee, dit is... doodlopende stukje? Nee, dit is een uh, afgesloten gebied. Ja. Op zich eigenlijk onbegrijpelijk, want het is een van de leukste plekken om naar de Koningsvaart te kijken. Ja. En juist zo'n plek gaan ze afsluiten voor het publiek. En mag u jammer. gasten hebben? Ja, we mogen Loop gasten lopen even hebben. naar die kant, want daar komt een andere manier aan lopen. Ja. Nee, we mogen gasten ontvangen, die komen ook met, met veel plezier natuurlijk. Hè? En het moet allemaal gescreend worden? Ja, die worden allemaal gescreend. En alles wilden ze van die mensen weten. Want u zit hier ook pal naast de bouwput van de Noord-Zuidlijn. En daar is een grote bouwer ook bezig. En die heeft ook een eerste rangs plekje voor zichzelf uh, gecreëerd volgens ja, mij. Wij zijn niet, weer niet van de bouwen, wij zijn oh, nee. van het Nationaal Ballet. En we zijn zo direct het platform aan het neerleggen voor de vaartocht van morgen. Oh, Want hier komt de paradig, de hè? Ja, daar komt de paradig. Je bent we, van het Nationaal Ballet, oké. Okay. Van, van het muziektheater. En we gaan nu het platform zo direct op zijn plek uh, invaren. Maar, ja. ja, we zijn, komen er elk ogenblik kunnen we er aankomen. Ja, we hebben we net... even op de traverse gaan, dan kunnen we het allemaal volgen. Nou, Trap op. Even kijken, want we gaan hier de hoogte in. En dan zitten we zo een meter of tien boven het water, boven het ei. Recht tegenover dat Centraal Station. Maar het is, het is nog wel een behoorlijke klus met de wind op dit moment Dat hier. wilde ik net zeggen. Uh, het is, we morgen windkracht nou, vijf aan het eind van de dag. Dan zal het een, een lastig worden voor de dansers. Zeker voor de, voor de dansers om een paar padeu de te moeten dansen in deze temperatuur, zeg maar. Rond acht, ja. kwart over acht komen ze langs hier. Ja, ja het, zal, het zal ook behoorlijk fris zijn, zoals het nu ook al is. Oh ja, is niet zo prettig eigenlijk, hè? Nee. Maar je ziet het wel, je hebt een prachtig uitzicht hierboven, hè? Ja, want je ziet ze aankomen vanuit de vechten, vanuit Ai... en je ziet ze ook weer weggaan aan de andere kant van dit kleine ja, gebiedje... Absoluut. richting uh, java eiland ja, Jongens, jongen, ze, ze treffen het niet met het weer, hè. Als het zoals nee. zoals nu, oh, ze... Ja, dat wordt is echt wat, hoor. Maar je meer. weet het als bewoner aan het Ai, het kan hier stormen. Ja, ik bedoel, kijk, maar, kijk maar naar onze tuin, hè. Dat is bijna duizend meter, maar... Je... Het is heel mooi zo aan het ei, maar je kunt er eigenlijk weinig van maken omdat er altijd die wind staat. Nou. We hopen er maar het beste van morgen. Oh, nee. oh, allemaal fantastisch. Wordt allemaal fantastisch. Absoluut, ik een succes. groot succes. Succes allemaal. Dank je wel. Ja. Jeroen, de jager, was dat langs het ei. Hij gaat als het goed is nu richting de dam om te kijken wat daar gebeurt. Straks komen we uh, meer te weten over die inhuldiging. Eerst ander nieuws, want de jongen die op internet dreigde... met een schietpartij op een Leidse school, die is weer vrij. Hij werd uit Costa Rica hierheen gehaald en zegt min of meer... ik heb er wel mee te maken, alleen ik was het niet. Martijn van der Zanden. De jongen die vorige week in Leiden voor zoveel ophef zorgde... Alle middelbare scholen bleven dicht na de dreiging van een schietpartij. ...stond vanmorgen voor de rechtercommissaris in Den Haag. De rechter heeft een bevelbewaring gegeven... en dat betekent dat de verdachte in voorlopige hechtenis zou moeten zitten. Maar de rechter heeft ook besloten om de verdachte te schorsen. Dat klinkt natuurlijk een beetje tegenstrijdig... Rechtercommissaris Wijnobel legt het uit. Het zijn de strafvorderlijke belangen en de persoonlijke belangen... die tegen el elkaar worden afgewogen. En in dit geval heeft de rechter de persoonlijke belangen laten voorgaan. Daar zijn twee redenen voor. Het is de jonge leeftijd van de verdachte. Hij is 18 jaar en hij heeft ook geen strafblad. Maar hij is niet helemaal vrij. Hij heeft beperkingen opgelegd gekregen. Hij moet bij zijn ouders verblijven. Hij heeft zijn reispapieren moeten inleveren. En hij moet meewerken aan uit te brengen rapportage... Door de reclassering en de psycholoog. En verder moet hij ook op alle oproepen van justitie moet hij reageren. Hoe gaat het nu verder? De verdachte moet zich aan de voorwaarden houden. Hij moet aan de oproepen van justitie, daar moet hij naar luisteren. Dus dat betekent dat als de rechter vindt dat hij moet komen... of als de officier van justitie vindt dat hij moet komen voor een verhoor of iets dergelijks... dan zal hij moeten naar het paleis van justitie moeten gaan of naar het politiebureau. En als hij daar niet naar luistert, dan heeft hij een probleem? Dan heeft hij een groot probleem, dan zit hij direct weer vast. En zijn advocaat heeft laten weten dat uh, de jongen zegt... dat hij zelf dat, bericht, uh, dat dreigingsbericht op internet niet uh, geplaatst heeft. Hij zou in een hostel in Costa Rica met een Amerikaan... over zijn privéproblemen hebben gesproken. En die Amerikaan die zou dat reglement uh, geplaatst hebben. Daar heeft uh, deze Nederlandse jongen toen vervolgens wel op gereageerd op internet. Nou ja, dus zijn advocaat zegt dat had hij niet moeten doen. Zo kwam hij in ieder geval in de problemen. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Het is nog even wennen. Premier Letta, de nieuwe premier van Italië. Na een zeer moeizame politieke periode werd hij uiteindelijk de nieuwe premier en hij heeft in die functie net voor het eerst het parlement in Rome toegesproken. Immediatamente visiterò in un unico viaggio Brussel, Berlino e Parigi per dare subito il segno che il nostro è un governo europeo ed europeista. Applaus toen hij zei dat hij deze week nog Brussel, Berlijn en Parijs zal bezoeken... om te benadrukken dat er een uh, Europees gezinde regering is, dat zei Letta. Verder heeft hij in zijn toespraak de plannen van zijn nieuwe regering bekendgemaakt. Correspondent Rob Zoutberg is in Rome. Rob, um, om, om daar even bij te beginnen, die plannen. Wat zijn zijn voornaamste plannen voor Italië? Ja, het was een hele mooie toespraak. Uh, hij heeft drie kwartier lang achter elkaar gesproken. Het ging over Europa, het belang van verdere integratie... Maar hij sprak ook over de kwetsbaarheid van individuele burgers in zijn land. het Belang van eenheid. Nou, wat wil hij allemaal gaan doen? Hij wil de bureaucratie in zijn land gaan aanpakken... om zo de bedrijvigheid te stimuleren. Vrouwen en jongeren moeten weer aan het werk. Gelijkheid van kansen is in Italië zeker geen feit, zo zei Letta. En eh, ging daarna praten over het omlaag brengen van loonbelasting... om zo meer mensen aan de slag te helpen. Hij kondigde concreet ook aan het parlement dat wil hij eigenlijk gaan inkrimpen. Dat vindt hij een veel te groot apparaat. Financiering van verkiezingscampagne moet worden aangepakt. De top op salaris van ministers gaat eraan. Nou, zo waren er allemaal dingen. Uh, maar ik moet er wel bij zeggen, als je nou hoort van waar, komt nou, waar komen nu de grote zakken geld vandaan waarmee de regering aan de slag kan gaan, daar heb ik eigenlijk niks over gehoord. Dat is nog een grote vraag, maar hij gaat straks nog antwoorden op vragen op de Kamer, misschien dat we dat nog horen. Ja, de grote vraag is natuurlijk ook, krijgt hij het voor elkaar? Hè? Hij zit in een coalitie met de partij van, van Berlusconi. Hoe, hoe schat jij de, deze hechte eenheid van, van dit kabinet in? Ja, ik zou hecht bijna zeggen tussen aanhalingstekens. Hè? Want je moet, wat daar dus nu uh, achter die bestuurstafel zit... dat zijn uh, politici die tot uh, een paar dagen geleden... elkaars bloed nog dagelijks dronken... He, het zijn mensen die, die, die eigenlijk gezworen vijanden met elkaar zijn. En natuurlijk gedwongen zijn door president Napolitano om nu samen de kar te gaan trekken. Ik denk dat dat ook echt een voorwaarde was voor Napolitano om voor een tweede keer aan te treden als president. Ja, wat we natuurlijk nu horen, en de Kamer vraagt er nu over, en dan komt er nog een antwoord van de uh, premier zometeen. Is natuurlijk het verkooppraatje van deze regering. Echte hobbels die zijn er nog niet genomen. Dat, ja, dat zal de komende tijd moeten blijken of ze daar ook toe in staat zijn. En, en wat voor indruk maakt Letta? Ja, wat, hoe komt hij op jou over als je hem zo drie kwartier hoort spreken? Nou ja, als een man die er, die er uh, zin in heeft. Ik denk dat dat het belangrijkste is. We, zijn voorganger, natuurlijk die meneer, meneer Bersani... van zijnzelfde partij, van de PD... die, uh, die ging zuchtend aan de slag toen hij de, toen hij de verkiezingen had gewonnen... en zei, het is een rotklug, maar, maar ik moet het gaan doen. En ik heb er eigenlijk geen zin in. Ja, dat is van Letta, is er geen sprake van. Hij heeft er echt zin in... Uh, en is ook heel duidelijk. Hij zegt alleen maar bezuinigingen. bezuinigen helpt niet. We gaan ons uit de crisis groeien. Dat is min of meer zijn boodschap. En ja, hij is echt optimist. Hij heeft er echt zin in, kan je echt zeggen, ja. Oké, okay. goed, oh, dankjewel. Rob zuidberg was dat. Hoi. Dan gaan we naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden. Lucella, het zijn files bij Amsterdam. Een aanrijding op de A10, de ring zuid richting Amersfoort. Tussen knopen de Nieuwe Meer en Amstel Business Park staat 6 kilometer. Nu is alleen nog de rechterrijschok dicht. Net waren er nog twee rijschokken dicht. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden... al vanaf knooppunt Hodendrecht. En dan via de A2, de A9 en de A1. Een langere file nog op de A10, de ring west richting Zaanstad. Tussen knopen de Nieuwe Meer en de Koentunnel 6 kilometer. Een paar jaar geleden had Onno Smit een idee. In ruil voor een etentje wilde hij met muzikanten een dagje muziek maken en opnemen. Er ontstond uiteindelijk een album. Beans and Fatback werd het uh, genoemd de groep. Met bijbehorend receptenboek. Kip overgoten met witte wijn. Dat hoort bij dit nummer All I Think About. Van half vijf tot half zeven. Het NOS Radio 1 journaal. Het Lucella Carasso.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 Met beans en vetback komen wij bij het weer. Peter Kuipers-Munneke, goedemiddag. Hallo. Uh, het begon een beetje regenachtig vanochtend hier. In ieder geval zijn de meeste buien inmiddels Nederland uit. Ja, ik heb net nog heel eventjes op de buienradar gekeken. En ik zag dat uh, de, het nu zo goed als droog is uh, overal in het land. Heel misschien in Limburg nog een klein beetje gespetter. En uh, daar is het nu ook nog bewolkt. En uh, dat is in uh, het Limburg het geval en ook in de Achterhoek. Maar in de rest van het land is het uh, zon overgoten op dit moment. En iedereen hoopt natuurlijk dat dat morgen ook het geval is. Uh, laten we even kijken, vannacht en morgen, wat krijgen we voor weer? Nou vannacht, het belangrijkste om te weten is dat het vannacht flink gaat afkoelen. Want het wordt helder overal in het land. Misschien in het zuidoosten niet, maar in de rest van het land wel. En uh, onder die heldere hemel gaat het echt behoorlijk afkoelen. Het wordt een graad of uh, twee, drie vannacht. En morgen als de dag begint, zo rond een uurtje of zes, zeven... als, u, uh, naar de, als de mensen naar de vrijmarkt moeten, dan, uh, ja, dan is het ook nog zo koud. Dus een graad of drie, vier, dus echt wel behoorlijk fris. En dan uh, in de loop van de dag dan wordt het, uh, dan gaat de temperatuur wat omhoog. Zo s ochtends om tien uur, dan is het een graad of acht. En in de middag wordt het twaalf graden. En het is behoorlijk zonnig in grote delen van het land. Wel ontstaan er in de loop van de dag wat stapelwolken hier en daar. En uh, ja, het zuidoosten, dat moet ik nog even benadrukken... Dat daar komt wat meer bewolking voor en daar komt de zon misschien helemaal niet aan te pas. Nou, maar het blijft wel droog. Het blijft droog, dat is het goede nieuws van morgen. En uh, dan de wind op het ei. Uh, is, is belangrijk in verband met die koningsvaart uh, en alles wat daar omheen georganiseerd is. We hoorden eerder al in een verslag um, windkracht 5 wordt verwacht. Is dat nog steeds het idee? Ja, dat kan ik beamen. Ja, het ei uh, ligt natuurlijk uh, heel dicht bij het IJs IJsselmeer. En uh, daar kan de wind uh, flink in kracht toenemen. Het is een noordenwind. En kracht 5, ja, dat klopt wel, zo aan het, aan het eind van de dag, begin van de avond. Ja, ook nog in de avond? Ja, in de avond, dan is de wind zelfs op zijn, op zijn maximum. Oké, okay, nou dan vraag ik omdat Dorian van Rijsselbergen gaat surfen. Dan die spreek ik zo over zijn surftocht over het ei. Dan weten we dat vast. Peter Kuipers-Munneke. We weten nog niet wat ze aandoet, de aanstaande koningin Maxima, morgen. Maar Maxima draagt al tientallen jaren kleding van de Argentijnse modeontwerpster Graciela Naum. Correspondent Kees Elebaas zocht haar op in Buenos Aires. De Argentijnse modeontwerper Graciela Naum kent maxima al meer dan 20 jaar. Ze kwam samen met haar moeder de boutique van Naum binnen in Pasio Bullrich, het chicste winkelcentrum van Buenos Aires. su madre es mía ja. hace Máxima al principio venía de moeder van Maxima is al heel lang klant van Graciela Nau. En toen Maxima naar de Verenigde Staten ging en zich meer formeel moest gaan kleden, klopte ze ook aan bij Nau. Een van de dingen die ik me meer herinner en die me veel plezier doet, is een blanco zakje van lino met een pellico. Toen ze verloofd was met Willem-Alexander, leefde ze zich ook kleden met ontwerpen van Graciela Nau. Op een van de eerste officiële foto's van de verloving draagt ze kleding van de Argentijnse ontwerpster, die zich nog precies kan herinneren welke combinatie dat was. Ik heb deze blazer en ook een blazer van Corderoi Camel, eh... in, in eso. En hoe gaat dat dan? Ik kan je vertellen wat ze wil. Maar hoe gaat dat dan? Dat willen we graag weten. Bel ze gewoon habits. op. Komt ja, ze nou langs me in me het atelier me het met haar zus bijvoorbeeld? Maar daar wil Graciana Naum heel discreet ja, niets over zeggen. Dat blijft een geheim. No no corresponde. Pardon. Ah, <laughs> <laughs> oh, está bien. Ella tiene un estilo terriblemente personal. Maxima heeft in de loop van de tijd een heel eigen stijl ontwikkeld, net als haar moeder. Zo sterk en opvallend dat nauw met aanduidt als de Maxima stijl. Oye, es estilo Maxima ja, realmente. Supongo que que hay gran parte de sus raíces latinas y además. Daarin is het Argentijnse accent altijd nog te herkennen, ook al is haar stijl veel vermeerderd geworden in de loop van de tijd. Maar dat veranderd in de laatste 10 jaar? Ja, zeker. En dan natuurlijk de vraag, wie heeft de kleding ontworpen voor Maxima bij de kroningsplechtoffer? Ik heb geen idee, ik zou het ook willen weten, maar ik ga een meer van overrasken. Graciela nou kan in ieder geval verklappen dat het niet van haar is. Het is een goed bewaard geheim, zegt ze, maar het zal zeker een hele mooie verrassing zijn. Net zoals bij haar huwelijk toen ze verscheen in een ontwerp van Valentino. Nog even een, een dagje wachten, dan weten we het. Een verslag hoort u van Kees Elebaas. De premier van Aruba is er uiteraard ook bij, bij de plechtigheden in Amsterdam. Dat is uh, meneer Eeman. Goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. Wanneer bent u aangekomen in Nederland? Gisteren. Gisteren. En, en wat valt u op aan de sfeer hier? Valt u iets op aan de sfeer? Ja, bijzonder feestelijk. En, en, als je dat vergelijkt met de beelden die we hebben gezien van de jaren tachtig, is dat een enorme verandering en veel enthousiasme, veel optimisme. En men kijkt er echt naar uit, en ook op de eilanden. Ja, want, want hoe leefde het bij u op Aruba, voordat u wegging? Nou, ik heb nog net de koningspelen meegemaakt. Op alle basisscholen op Aruba is uh, veel gesport. Uh, iedereen had een oranje shirt aan, was veel enthousiasme. Ook het koningslied uh, is geïntroduceerd en men reageerde daarop met veel enthousiasme en Aruba kijkt ook naar uit naar dit moment... met veel waardering uiteraard voor haar majesteit Beatrice... maar ook met veel steun en veel solidariteit... en veel uh, beste wensen naar de nieuwe koning en de nieuwe koningin. Want, want er was wel enthousiasme voor dat koningslied op Aruba... dat ging er niet zo aan toe als hier in Nederland? Nee, op Aruba hadden we niet die controversie... die we een beetje gevolgd hebben in Nederland... maar ik denk dat uh, de, de hele enthousiasme met uh, de troonwisseling, met uh, alles wat te maken heeft... ook met uh, veel waardering voor majesteit, uh, de boventoon voert. En ze, ze haalde, uh, Beatrix, de, bij haar aankondiging ook nog de warme band... met het Caribische deel van Nederland aan. Hè? Wat, wat heeft, heeft zij betekend voor Aruba? Hoe zou u dat omschrijven? Het is een beetje de, de, de boegbeeld en ook het kompas uh, voor het koninkrijk. En met name wanneer er uh, tussen de politieke uh, Organisaties en instellingen en instituten het, het minder goed gaat... dan uh, staat het uh, staatshoofd en uh, majesteit was daar altijd heel goed in... boven de partijen, is de verbindende kracht uh, binnen het koninkrijk... en straalt ook altijd uit uh, tolerantie, uh, medeleven... En dat raakt de mensen op de eilanden. En zij is dan ook altijd bijzonder welkom wanneer ze langskomt. Dan, uh, dan komen grote getallen mensen naar haar kijken, groeten. En ook uh, is er veel waardering van, van liefde. Want welde want ze u wel eens bijvoorbeeld als het politiek ingewikkeld was? Hoe ging dat? Nou, als het ingewikkeld is, dan hebben wij momenten dat wij met elkaar kunnen praten. En uh, uiteraard uh, heb ik het geluk gehad in de laatste 3,5 jaar... Uh, dat juist Aruba een positieve toon inzet uh, voor de relatie binnen het Koninkrijk. Maar met andere delen van het Koninkrijk gaat het iets minder. En dan praten wij daarover en ook wat de insteek kan zijn van Aruba om het, ook het positivisme binnen het koninkrijk de boventoon te laten voeren. En daar heeft zij veel waardering voor en ondersteunt zij En zij heeft daar ook bijzondere gedachten bij. Majesteit heeft altijd uh, iets heel bijzonders gehad... dat als zij naar de eilanden komt, en hoofdgezellijk is dat ook zo in Nederland... is uh, zij komt heel goed geïnformeerd ten tafel... Uh, weet uh, wat er speelt, kent de informatie tot in details... Maar ze komt toch met een openheid. Uh, alsof uh, ze wil zeggen van uit dit gesprek moet een nieuwe relatie groeien. Er is een ruimte uh, voor, voor uitwisseling van gedachtes en informatie. En dat straalt ze uit. En, en zo ervaar je ook elk gesprek met haar. En dat is heel bijzonder. Dat, is, dat heeft niet iedereen. En dat is ook bijzonder dan dat u bij de applicatie mag zijn hè, morgen. Want daar, daar bent u ook bij. Ja, en, uh, het is um, ja, inderdaad historisch en, en bijzonder... dat je op zo'n moment als vertegenwoordiger van ons eiland, Aruba... Um, dus een land binnen het koninkrijk, er zo dichtbij bij mag zitten... en uh, zelf getuige mag zijn van de applicatie. Het is uh, een, een moment, die, die, ja, het ontroert je. Het is een moment van afscheid van Maaisei Beatrice. Het is een moment van verwelkomen van onze nieuwe koning Willem-Alexander... Uh, je doet dat uh, uiteraard met gemengde gevoelens. Uh, ja, met onze leeftijd hebben we uh, een beetje naar haar majesteit gekeken... een beetje moederlijk. Uh, ook Die rol heeft zij ook vervuld met uh, haar aandacht altijd voor de medemens... voor de normen en de waarden en, en mensen bij elkaar brengen. En dan een, een koning die, die ook... Uh, weer veel accent legt op de meerwaarde van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ook Aruba in het bijzonder uh, met name vaak heeft genoemd... tijdens onze gezamenlijke handelsmissie in Brazilië... als zijnde de uh, gateway voor uh, Nederland en Europa naar Zuid-Amerika. Uh, dat, dat geeft je ook een goede houvast voor de nieuwe relatie... die wij met Nederland zullen bouwen uh, na de, de, deze nieuwe tijdperk. En om te weten dat de koning ook achter deze gedachten staat... Dat is een enorme versterking. Morgen bent u erbij. Uh, vanavond ook al feestelijkheden. Ik wens u een uh, mooie 24 uur toe, meneer Eeman. Dank u wel. Hartelijk dank en bedankt om uh, dit moment met u te delen. Zeker, de premier van Aruba hoorde u. De grootste vrijmarkt van Nederland duurt nog twee dagen. Kom naar Macro voor de laagste vrijmarktprijzen. Koopjes en buitenkansen voor ondernemers.